7 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Luchthaven Schiphol kampt met annuleringen en vertragingen... door een stroomstoring. Die zorgde er vannacht voor dat het check-in-systeem uitviel... waarna de luchthavenreizigers opriep om Schiphol te mijden. De stroom kon weer worden hersteld... en na enkele uren werd ook het probleem met het check-in-systeem verholpen. Treinen en bussen rijden weer naar de luchthaven. Wel zijn er bij de balies lange wachtrijen ontstaan... en Schiphol verwacht dat vluchten nog vertraagd zullen zijn... of helemaal uitvallen... Reizigers wordt aangeraden de website in de gaten te houden. Een getuige meldt dat taxis reizigers op de vluchtstrook van de snelweg afzetten. Ook het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost heeft te kampen met een stroomstoring. Die begon om kwart voor een van acht. Zo'n 38.000 huishoudens zouden zijn getroffen. Ook is er straatverlichting uitgevallen. De storing wordt veroorzaakt door een probleem met een onderstation van Tennet. Hoe lang de storing gaat duren is onbekend.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 De Britse regisseur Michael Anderson is overleden. Hij was vooral bekend van oorlogsdrama's en science fiction. In 1956 kreeg zijn film Around the World in 80 Days... vijf Oscars, waaronder die voor Beste Film. Maar de Oscar voor Beste Regie ging aan zijn neus voorbij. De film was gebaseerd op het boek van Jules Verne... en was een ongekend spektakelstuk voor die tijd... Zijn film The Dam Busters over de geallieerde aanval op een dam in het Roergebied... wordt komende maand in een gerestaureerde versie getoond in honderden Britse bioscopen. De aanval is dan 75 jaar geleden. Michael Anderson was 98 jaar. Het weer in de loop van de ochtend vanuit het zuiden regen. In de middag in het zuidoosten enige tijd droog en zon. Daar kan het 21 graden worden. In de rest van het land 11 tot 14 graden.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 Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn op luzak.nl. Amerika. Amerika. Amerika. Onze man in Teheran is in... Amerika. Er wonen 1 miljoen Iraniërs in Amerika. Of Persians, zoals ze zichzelf noemen. The American Dream met een Iraans accent. Vanavond kwart over 8, VPRO NPO 2, Onze man in Teheran.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 René Carlier stuurde ons dit geluid met de vraag... wat hoor ik hier? Ja, René, hoewel het er wat van weg heeft... is dit geen nachtzwaluw, ook geen rugstreeppad... maar een veenmol. Een veenmol is een geweldig mooi en spannend insect... 4, 5 centimeter lang, met volledige bepansering... en twee grote graafklauwen... Die klauwen hebben werkelijk iets weg van de handen van een mol. Soms is het dus ook echt even schrikken als je oog in oog komt te staan met de veenmol. Vooral volkstuinbezitters in veenweidegebieden overkomt het wel eens. Want daar mag de veenmol graag aan plantenwortels knagen. Dankjewel, René Carlier, voor het geluid van de veenmol. Heeft u zelf een mooi natuurgeluid opgenomen? Stuur het ons toe via vroegevogels.bnvara.nl. Ja en hier buiten niet de veemol, maar de rietzanger. En heel veel andere zangvogels hier bij stadzicht aan het Nadermeer. Goedemorgen. Volgende week zondag dan doen we weer mee met de International Dawn Chorus waarin we met omroepen uit andere Europese landen de ochtendzang der vogels vieren en we u al schakelend van land naar land uh, laten horen hoe de vogels wakker worden. Nou, hier zijn ze al wakker. U hoort het op onze buitenmicrofoon. En we dachten dat het ook wel eens aardig zou zijn... om in de wereld van de wegstervende geluiden te duiken. Om te horen hoe s'avonds de ene naar de andere vogel afhaakt. En te zien wie er het langste volhoudt met zingen. U hoort het zo. Mijn naam is Menno Bentveld. En tot tien uur is dit Vroege Vogels. Thank <laughs> you. Janacek kwartet speelde het laatste deel, het rondo uit het fluitquintet nummer 6, in S. Groot, van Luigi, Luigi Boccherini. Voor in de agenda. Volgende week is het weer International Dawn Chorus Day. Oftewel de dag dat in heel Europa het hoogtepunt van de vogelzang wordt gevierd. En wij zullen ook meedoen. We zullen verslag doen van het ontwaken van het vogelkoor... in het duingebied Meijendel bij Wassenaar. Samen met vogelkenner Arjen Dwarshuis... zal Rob Buiten daar de hele nacht voor ons in het veld staan. Als opmaatje naar de Dawn Chorus luisteren we vandaag naar het omgekeerde fenomeen. De vogels die s'avonds één voor één ophouden met zingen. Samen met geluideman Henk Meusse is Rob Buiten naar een oud beukenbos midden op de Veluwe gegaan voor een galmend dusk chorus. Een mooi liedje van die bonte vlieggevangen. Deze heeft een heel raar eind. Aan het eind een beetje een giechelig doet hij af en toe. Ja, een mooi riedeltje Een mooi riedeltje. Echt ja, dat is opvallend voor deze bonte vliegenvanger. Oh. Maar je hoort nog, nu je, de bonte vliegenvanger is nog eens zingen, je hoort de pimpelmees. De vinkenslag Twee hoor je vinken. Nog. Twee vinken hoor je nog. En de zon, je kunt nog net de zon daarachter tussen de bomen, tussen de bomen zien. Maar je hebt er ook wel een ontzettend mooie plek voor gekozen, Henk. Een heel mooie beukenbos meer op de Veluwe. Het uh, blad is echt uh, ja, net aan het uh, botten, heet dat geloof ik. Mm -hmm. Heel fris groen allemaal nog. Ja, het is, uh, ik ben hier vaak geweest om geluidsopnames te maken. En als je een stukje die kant op kijkt, dan kom je daar in het Eikenbos. En weer verder kom je in het dennenbos. Je hebt verschillende soorten bos bij elkaar. Een mooie plek om het, uh, het uitsterven van het vogelconcert uh, mee te maken. Nou klinkt uitsterven een beetje ja. alsof ze <laughs> niet meer wakker worden de volgende dag. <laughs> maar, ja, hoe noem je het dan? Hè? Iedereen heeft een heel mooi beeld van s ochtends vroeg. De vogels worden wakker en gaan zingen. Maar hoe noem je dat dan s'avonds? Ik vraag me af hoeveel mensen zich er ook echt bewust van zijn... dat je s'avonds het omgekeerde patroon hebt als wat je s ochtends hebt. S ochtends gaan mensen de paden op de lanen in... Hè, om, om, de, om de natuur wakker te worden. En s'avonds zit iedereen aan tafel achter zijn eten of nationaal te kijken. Terwijl je op dit moment gewoon hetzelfde mee gaat maken als in de ochtend. Misschien iets minder uitbundig... Maar het is gewoon heel bijzonder om mee te maken... dat soort voor soort uh, uit het nou ja, koor... of in ieder geval uit, uit de vogels die nog zingen wegvalt... om uiteindelijk stilte over te houden. Ja. Kijk, die vink, die zingt nu nog... maar die gaat er als een van de eerste mee, uh, mee stoppen. En dat is s morgens ook een van de latere die begint? Dat is ook eentje, een van de latere die begint. Dus je zou denken, die vink die kan lekker lang slapen. Die roodborst die straks nog doorgaat als het bijna donker is... die is er morgenochtend ook weer heel vroeg bij. De fiets doet het ook nog. De fiets doet het ook nog. Dat is ook eentje die niet al te vroeg begint. Dus ik uh, wil zeggen dat het nog niet zo laat is. Maar ja, de zon is ook nog niet onder. Dus uh, we wachten sowieso tot de zon ondergaat. Dus even een stukje door het bos uh, ja. kijken wat we nu nog allemaal tegenkomen. Het, het leuke van die avond meemaken is dat als je ochtends wakker wordt... en je begint heel vroeg, dan hoor je hey, de merel is op... Hé, hey, daar is de vink. Hé, hey, daar hebben we de houtduif. Maar nu, het omgekeerde... bij elke strofe die je hoort... weet je niet of het de laatste is. Het bij elke, de laatste elke zijn, vink ja. die je nog hoort zingen... op een gegeven moment gaat het ineens opvallen van... hé, hey, ik hoor geen vinken meer. Want je bent je niet bewust van... ja, nu hoor ik die vink hier wel zingen. Een roodborst. Kijk, die roodborst die is ook al aan het zingen. Maar die gaat nog wel even door. De Koolmees doet het ook nog. De Koolmeis doet het nog. Kijk, kijk kijk kijk. Wilde zwijnen. Die links worden nou aangestaard door. 1, 2, 2 3, 3, 4, 5, 6. Want die ene paar oren dat zijn er twee, die zes. Oh, daar achter. Er zijn er meer denk ik. Zijn de hele batterij uh, biggen erbij. Oh, er zijn er zeker tien. Er zijn er ja, zeker meer. meer. Ja. En er staat er eentje nog steeds ons aan te kijken. Oh, komt te keer. Ja, dat zal vast uh, de beer zijn uh, die ze harem uh, beschermt tegen de die twee idioten. Ja. ja, ik heb dit nog nooit zo meegemaakt, joh. dat ze echt zo gaan staan te kijken. Dat is een dat mooi. weet ja. je dat je op de Veluwe bent, hè? Ja, joh. het is echt niet te geloven. Ze blijven nog staan kijken zo'n beetje. Ja, hoor, je het? hoor je dat? Je ziet hem niet, maar je hoort heel... Nou, ik kan, niet, ik kan het niet doen zo laag, maar zo heel laag. Ik voel hem bijna in mijn buik resoneren. Dan krijg je dat. Komen we voor de vogels. En dan worden we helemaal in beslag genomen door de zwijnen. Maar ondertussen horen we de roodborst zingen. De fietis doet het nog. Hij is er nog. De fietis is er nog. Maar ik zit ineens te denken, heb jij nog vinken gehoord? De, de vinkenslag is weg, hè? Zie je, Dat is nou de grap, hè? Je bent je er niet bewust van. Je weet dat ze gaan stoppen. Je gaat niet zitten wachten, want dan zit je tien stroven, elf stroven, twaalf stroven. Nee, hij gaat nog steeds door. En ineens heb je door. Hé, hey. geen vink meer gehoord. Een paar minuten voordat hij officieel ondergaat, begint een merel daar te alarmeren. Dat is echt zo'n typisch avondgeluid van een merel, hè? In de winter ook, nu ook. Dit vind ik echt het geluid van de meer als die naar bed gaan. Even alarm. Even alarm, even, meestal vliegt hij dan op. En het kan zijn dat hij zo weer even gaat zingen nog. Ja, begint erin. Dan beginnen ze op grote afstand ook Leuk, te te zingen. Ook. Leuk, dan ja. nou beginnen ze ineens te zingen. En niet eentje, maar een paar. Zo, nu, het, is, het is nu officieel avond. Ja, op die merel na niet heel veel meer. Hè? Er is bijna geen mooier geluid dan die S'avonds in zo'n bos. Zo'n koor in de stad is mooi, maar zo'n enkele merel in zo'n galmenbos, s ik krijg er bijna kippenvel van. Er dus staat een zwijn ons toe te kijken. Er staat er eentje ons aan te staren, inderdaad. Dat was een eindsalvo. Even alarm. Eh, neemt hij toch... Eh... Ja, de benen, wou ik zeggen. Maar... Ik krijg echt... Je kent dat lied van Maarten van Roosendalen. hè? Om te janken zo mooi. Ja. Dat vind, dit vind ik om te janken zo mooi. Die roodbos hoor je ook zingen. Dat zijn hoge tonen. En dan hoor je iets van de echo van het bos. Maar die klanken van die merel in dit bos... Het galmt gewoon. Het, het, je kon, elke boomstam die... Die kaats dat geluid terug. Die, het is net die diepere klank die het zo mooi doet galmen. Ja, als het dan uh, serieus uh, schemerig wordt, dan is het uh, eigenlijk alleen de rusten nog. Hè? Ja, het is nu echt aan uh, het schemeren. Hoe moet je dat nou beschrijven voor een luisteraar? Nou ja, je ziet de bomen nog goed, maar uh, de zon is nu 25 minuten onder. En ik dacht dat de mails nog wel zouden zingen. Maar wat we net hadden, een paar merels bij elkaar, hadden we nu twee roodborsten bij elkaar. En verderop nog een roodborst. En op die plek waar we straks waren, begint nu onderhand, Zo we geluk hebben, de houtsnip. Dus heel veel vogels gaan slapen. Een, een nachtbraker. Ja, die gaat nu beginnen. Die heeft waarschijnlijk de hele tijd een beetje liggen, liggen suffen en een beetje te forageren. Maar die gaat nu in de schemering nog even rond. We hopen dat we hem gaan treffen. Ja, en dan is het uh, ja, op een enkel vliegtuig helaas na... Is het dan toch echt stil? Terwijl, het is nog niet helemaal pikken donker. Nee, nee, het, is, het verbaast me eigenlijk dat het zo vroeg stil is. Nee, maar ik... draai dat eens om. Morgens beginnen de merels als het nog pikken donker is. Ja, dan, als het zo licht is zoals nu, s ochtends, ja, dan zitten er van alles te zingen. Ja. Zijn ze nu eerder gestopt dan anders, of niet? Ze houden eerder op dan dat ze beginnen. Nou, ja, dat doen ze dus uh, vandaag wel. Ja. Stilte op de radio is ook wel wat, hè? Ja. Houdsnip. Houdsnip komt erin. Nummer twee komt ook nog, Het zijn er twee. Maar deze kwam precies over Echt het pad. Keurig over ons hoofd. Straag over ons hoofd. <laughs> hoofd. Mooi gaat het niet worden, Henk. De muziek van de Russische componist Dmitri Borisovic-Kabalevsky. Het negende deel, het Alekretos Kertzando... uit de Preludes voor Piano, uitgevoerd door Alexander Dossen. Een jaar lang schreven ze elkaar... Een natuurdagboek. Aaldrik Pot en Barbara de Beaufort. Barbara is schrijver en pastoraal werker op de chronische kleigrond. En Aaldrik werkt bij Staatsbosbeheer en woont op de Drentse zandgronden. Hun belevenissen en bespiegelingen zijn verschenen in een boek... dat als titel heeft gekregen De Onsterfelijke Nachtegalen. Hoe hebben beide de verschuivingen in de natuur gedurende vier seizoenen ervaren? En als je erover schrijft aan elkaar, leer je dan ook beter naar de natuur kijken. Verslaggever Henny Radstaken is met Aldrik Pot en Barbara de Beaufort... in hun eigen omgeving, hun eigen biotoop. Om te beginnen op de Groningse klei, waar Barbara woont. Wat zie je? Reeën. Twee reeën. Waar zie je ze? Ze staan daar in de, in de sloot. Ze ja. staan er verderop. Ja, het is wel een paar honderd meter van ons vandaan. Maar je hebt de kijker bij, dus dat scheelt. Ja, zeker. Ja. Ja, nee, de, de, zonder te kijken ga ik niet naar buiten. want Daar uh, gaat een haas ja. over dan. Zie je het? Ja. ja. ja. ja. Oh, ja, ja. ja. Grote dikke. Ja. Ja. Ja. ja, geweldig. Ik ben heel blij die te zien. Want die zien we nou de laatste tijd niet zo heel veel. Maar uh, hazen zijn echt mijn uh, lievelingsdieren. ze zijn zo prachtig. Dit is jouw jou thuis. Dit uh, wijtse Groninger landschap. Met die klei hier uh, aan onze voeten. Een enorme wijsheid. Ja, en dat verveelt nooit. Dat is altijd mooi. Boven ons hoofd ligt een uh, buitert. Heel hoog. Ja. ja. Nee, het is een bruine uh, Is het hem? Nou, het is een bruine kiek. Echt? Ja. Kikken die van op de klei, zeg maar. Ja, Leuk. Jullie hebben een jaar lang elkaar ja, een soort natuurdagboeken toegestuurd. En dat is nu verschenen in de boekvorm. Hoe is dat idee ontstaan eigenlijk? Nou ja, ik wilde al heel graag uh, lang een, een, een dagboek schrijven en, uh, en dat ook publiceren. Eigenlijk vooral om ook een beetje aan mijn uh, vrienden, familie te laten weten wat ik allemaal zo meemaak. Omdat ze dat ook wel eens aan me vroegen. Maar ik dacht ja, dat, als ik dat alleen doe, wordt dat een, ja, misschien wel een beetje saai. En ik dacht ja, als ik daar nou iemand voor weet te vinden die um, op een, in een ander gebied woont... en in een wat, um, op een wat andere manier naar de natuur kijkt en um, ja, ook nog eens mooi schrijft... Ja, dan levert dat misschien wel iets uh, extra's op. Dus, ja. uh, maar hoe kwam je Barbara op het spoor? Ja, Barbara is de dochter van, uh, van Annemarie. En Annemarie heb ik ooit leren kennen in, uh, in Zwitserland. En uh, ja, die, uh, uh, ik heb Annemarie hier een keer uh, vandaan gehaald... Omdat, we, omdat ze bij ons op bezoek zou komen. En uh, zo heb ik Barbara eigenlijk leren kennen. En later via Facebook gezien dat ze heel mooi kon schrijven... Uh -huh. en heel goed kon fotograferen. En uh, ja, uh, zo heb ik haar uh, eigenlijk gevraagd om, om ja. dit te doen... En, ze zei meteen ja en later zei ze ja, ik wist eigenlijk niet zo goed waar ik aan begon. Daar kwamen we halverwege wel achter. Hè? Dat, heel dom, maar dat ik toen pas me realiseerde... dat het voor Adrik altijd werk is, uh, buiten zijn. Dat hij altijd nuttig moet zijn <lacht> buiten. <lacht> en ik kan gewoon uh, voor het vaderland weg en eind... Uh, wegwandelen en uh, genieten van alles. En ik hoef er in principe niks mee. Ja, Als je hebt voor je keukenraam heb je een mooie voedertafel staan. Ja. Uh, je beschrijft in het boek vaak dat je gewoon in die keuken naar buiten zit te kijken. Nou, ja. Eigenlijk zit te mediteren en dan alles voorbij ziet komen. Ja. He, uh, Koolmezen, merels, uh, vinken, groenlingen. Kepen, nou ja, prachtige dieren allemaal. Reën, fazanten, ja. alles. Kijk, nou kunnen we de ree iets beter zien. Ja. Het zijn er dus vijf totaal, maar vijf. vandaag zagen we er vier. Oh. Ja. ja, er staat eentje daar. Prachtig. Ja, Dat heeft ons wel in de gaten zouden te zien, of niet? Ik denk het wel. Even kijken. Ja, het Staat is een, uh, een regenheid en ze kijkt onze kant uit. Dus ik denk dat zij uh, de buurt heeft om uh, op wacht te staan. De andere liggen in de, in de, in de slootwal. Die, uh, dat zie je met de kijker wel? Ja, ik he? zie de kopjes okay. er net bovenuit komen. Ja. Ja. Ja. Nou, ja, dat is toch een heel andere horizon hier dan jij uh, hebt op die Drentse zandgrond in de bossen. Je kijkt echt mijlenver in de verte uh, een kerktorentje, een molen, wat boerderijen, plukjes bomen, maar vooral uh, veel kaalheid en uh, kale akkers nog, natuurlijk. Het waait is altijd, denk ik. Ja, maar kijk nou eens hoe mooi dat is. Kijk nou eens aan die kant. Je kijkt, als het je kijkt licht niet, valt nu ja, op de ja, klei. We kijken nu tegen de zon in en ja. dan valt het licht op die, op die golven van klei. Dat is toch onvergelijkelijk mooi. Met aan de horizon een beetje van die blauwe uh, ja, silhouetjes van bomen en uh, boerderijen. Hier, hier kan ik altijd naar kijken. Ik vind het wel grappig, uh, Adrik. We lopen nu even een meter achter jou. En ik zie jou elke keer naar beneden kijken. Oh, <laughs> van, uh, ligt er misschien nog ergens een, een drol van een vos of zo? Ja, of, waar ja. kijk je nou naar? Nou ja, ik zie eigenlijk... Uh, kijk, voor mij is het landschap één groot verhalenboek, zeg maar. Dus ik kijk gewoon constant naar sporen. En ik bedenk eigenlijk... waar we zouden die langs langsgelopen hebben. Dus ik zie al die prenten hier in het gras staan. Ja? Oh, zie je die? Uh, ook echt? Ja, een veertje. Ja. veertje van? Fazand, weet ik. Fazand. ja. Ja, kijk, ja, hè? Hier, hier een... Oh, hier staat ja, een. Stand... Ja, hier stand... Dit is het is de afdruk van, uh, van een ree. Ja, kijk, en hier zit een, een, een uh, hol van een veldmuis. En, en zo kijk ik eigenlijk gewoon voortdurend uh, om me heen. van... Uh, ja, um, <hoe>, hoe gebruiken die dieren dat landschap? Dat is een soort uh, tweede. Natuur geworden, daar kan ik ook, niet, kan ik ook, niet mee, ook niks meer aan doen. Zeg maar. ja. <laughs> Dan dus, dus ben je niet meer voor te helpen. Nee, ben ik niet meer voor te helpen. Nee. Nee. Ben je door uh, op de manier waarop Aaldrik naar, naar, naar, ook naar deze plek kijkt, heb je, heb je daar veel van geleerd? Ben je ook anders gaan kijken naar je eigen omgeving, Barbara? Ja, absoluut. Veel zorgvuldiger en veel, veel meer nog op sporen, op, op, uh, op aanwijzingen. Ja en, nou ja, en wat Aaldrik ons geleerd heeft... Ga, ga nou gewoon eens ergens zitten. Ga nou eens niet ja, steeds bewegen. Dat vind ik mooi dat je dat in het boek ziet gebeuren. Aaldrik schrijft in het begin al ergens... van nou ik, ik ben gewoon eens dus een uur tegen een boom aan gaan zitten... en ik heb gewoon niks gedaan, alleen maar gekeken en geluisterd. En dan zie je dat jij dat op een gegeven moment gaat overnemen. Ja, we zijn zo bewegend. We denken dat we overal op af moeten... maar wat je doet is vooral verstoren. Alles ja. maar opjagen, verstoren. En als je dat niet doet, dan komt het er op je toe... De natuur komt gewoon naar je toe. Ja, het is ongelooflijk wat er dan ook letterlijk op je toe komt. Hazen bijvoorbeeld, die zien niet iets wat stilstaat. Als het beweegt dan denken ze, oh, verdooi, dat zou wel eens een uh, gevaar kunnen zijn. Kunnen zijn. Ja. Ja. Maar als je gewoon stil zit, dan komen ze echt letterlijk... Ik heb dat zo vaak gehad dat ik de krant ging halen... en dan reed ik, uh, viesde ik de, de, de oprit op en dan zag ik er eentje. En als je dan gewoon stil blijft staan, dan komt die haas op jou afgehuppeld. Haaf. Dat is een echt ongelooflijke sensatie. Stel dat de niet uh, hier bij ons zou zijn. Wat zou je hem vandaag uh, geschreven <laughs> hebben over deze dag? Wat zou ik hem vandaag geschreven hebben? Ik zou uh, denk ik begonnen zijn met te vertellen dat ik uh, vanmorgen naar de krant fietste. En ik hoopte natuurlijk erg dat ik uh, de reën weer zou zien. Maar op een of andere manier had ik hem dan geschreven... krijgen ze het altijd voor elkaar om aan mijn blikveld te ontsnappen. Terwijl het vier enorme dieren zijn. Dus ik, was, ik had heel voorzichtig de deur open geschoven, zachtjes. Eerst naar buiten kijken, dan de fiets naar buiten. En dan ga je dan toch weer met zoveel uh, vrolijke energie uh, op pad... dat je dus dat waar je eigenlijk voor kwam mist. Dus links om de hoek uh, stonden inderdaad die vier reën en, uh, en uh, renden er vandoor. <lacht> ja, nou ja, dan zou er waarschijnlijk een soort bespiegeling uh, zijn gevolgd... over hoe moeilijk het is om echt echt goed kijken en om zo min mogelijk te verstoren. De titel van jullie boek, De Onsterfelijke nachtegalen, waar komt die vandaan? Nou, dat, was, dat is wel grappig. We hadden eerst, uh, zou het boek uh, Brieven van Zand en Klei gaan heten, maar um, op een gegeven moment uh, raadde onze uitgever toch aan om een andere titel te zoeken en nou ja, dan ben je daar wat naar op zoek. En toen stelde Barbara dus die vraag van wat zijn voor jou onmisbare vogelgeluiden? En ja, toen ontstond er een soort uh, pingpong in mijn hoofd van... van uh, oh ja, nou als ik één vogel erg mis in de Drenthe... Uh, waar ik ook echt kilometers naar gefietst heb om hem te vinden... dat is in nachtegaal. En toen schoot me dat gedicht van Bloemte binnen... Hè, waar die stroven uitkomt, de onsterfelijke nachtegalen. Doe dat, uh... dat, dat gedicht een keer uit je hoofd uh, of niet? Ja, ik heb weven... vrijwel niets verwacht. Het geluk is nu eenmaal niet erachter halen. Wat geeft het in de koude voorjaarsnacht zingende onsterfelijke nachterhalen? J.C. Bloem. J.C. Bloem, ja. Een iets mooier gedicht dan die andere, vind ik, <lacht> hè, over de Dapperstraat. Maar ja. Uh, ja. Uh, het feit dat, ze, dat het een vogel is die ik heel erg miste... die hier op de klei eigenlijk ook niet voorkomt... bij mij in Drenthe eigenlijk nagenoeg verdwenen is. Waardoor? Ja, ze zeggen doordat in Drenthe vroeger veel hakhout was. En uh, um, dat hakhout is eigenlijk allemaal verdwenen. Lage strueel. Lage lagerstrueel. En, uh, lagerstrueel. En, uh, ja. en eigenlijk moet je dus weer naar de Wadden. eigenlijk ook een, hè, Vooral schiemen vooral oog, wat voor ons beiden eigenlijk ook een geliefde plek is. En uh, toen ik daar ergens in juni met mijn vrouw uh, de duin op fietste... dat dat geluid van die eens op je afkomt. Ik denk, nou ja, dat is, uh, dit moet het worden. Ja. De onsterfelijke nachtegaal. Ja. Zullen ze eens naar die Drentse zandgrond gaan, naar jouw bossen? Ja, leuk. Lijkt me een goed idee. Laten we dat doen. En die gaat vaak met Aldrik Pot en Barbara de Beaufort. Uh, we laten ze even daar. En we komen weer bij ze terug. Maar we gaan eerst luisteren naar nieuws gelezen door Clemens Peters. NPO Radio 1. Schiphol heeft te maken met de gevolgen van een stroomstoring begin van de nacht. Vanwege die storing viel ook het check-in systeem uit en konden vluchten niet vertrekken. De luchthaven stroomde vol met duizenden reizigers. Schiphol raadde mensen aan om niet naar de luchthaven te komen. De stroom is inmiddels weer terug en er kan weer worden ingecheckt, maar wel zijn er bij de balies nu lange wachtrijen ontstaan. En Schiphol verwacht dat vluchten nog vertraagd zullen zijn of helemaal zullen uitvallen. Reizigers wordt daarom aangeraden om de website in de gaten te houden. Op de wegen na de luchthaven staat het flink vast. Een getuige meldt dat reizigers op de vluchtstrook van de snelweg lopen om hun vlucht alsnog te kunnen halen. En ook het stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft te kampen met een stroomstoring. Zo'n 18.000 huishoudens zitten zonder stroom. En de storing wordt veroorzaakt door een probleem met een onderstation van Tennet. Hoe lang die storing in Amsterdam Zuidoost nog gaat duren is onbekend.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 In komend half uur nemen we u en we horen de buitenmicrofoon nog even... Ja, volgensang. We nemen u mee naar een 370 jaar oude fruitboom in Hartje Den Haag. Maar eerst gaan we terug naar het boek De Onsterfelijke Nachtigalen van Aaldrik Pot en Barbara de Beaufort. Zij schreven elkaar een jaarlange natuurdagboek... waarin ze hun belevenissen deelden. De een woont op de Drentse zandgronden en de ander op de Groningse klei. Daarnet, voor het nieuws van half acht, was verslaggever Henny Radstaak... met beide schrijvers op het Groningse platteland waar Barbara woont... En nu zijn ze gedrieën op de plek waar Aaldrik vaak schrijft, uh, over schrijft in het Natuurdagboek. Van de Groningse klei met zijn uitgestrekte vlaktes naar de dichte Drentse bossen op, uh, op de zandgronden, Barbara. Ja. Heeft uh, Aaldrik in het uh, dat jaar dat jullie elkaar het natuurdagboeken uh, schreven, jou hier wel eens mee naartoe genomen naar zijn bioto... Nee, nog nooit. Het is voor mij de eerste keer dat ik hier kom. Ik heb me er van alles bij voorgesteld door de brieven. Maar uh, nee, het is echt de allereerste stappen die ik hier zet. Beantwoordt het een beetje aan het beeld wat je had? Nee. nee, het is echt heel anders. Alleen al dat hoog en laag had ik helemaal niet ingecalculeerd. Dat heuvelachtige. Maar het heet de molenduinen. Hè? Dat zijn natuurlijk ook duinen. Ja, het zijn eigenlijk oude stuifduinen die... Uh, je moet je voorstellen, in 1850 lag Norg in één grote heidevlakte. En hier uh, aan deze kant van Norg was, uh, was het zand uh, heel erg gaan stuiven, omdat het zo overbegraasd was. En er zijn eigenlijk stuifduintjes ontstaan. En in uh, begin, ja, zo rond 1900 is men begonnen hier met aanplanten van grove dennen. En die grove dennen zie je hier nog steeds staan. Dus die zijn nu uh, 100 jaar oud. En die zijn dus eigenlijk aangeplant op die, uh, op die zandduintjes. Het is niet jouw bos, maar het is ook wel een beetje jouw bos. Ja, het voelt wel een beetje als mijn bos. Ook al bezit ik er geen vierkante meter, maar het voelt uh, echt uh, als mijn achtertuin, ja. Je woont hier een paar honderd meter vandaan in het dorp uh, Norg? Ja, ik woon hier ja. echt uh, op uh, ja, steen op afstand. Is dit ook het bos waar jij dan nou ja, bijvoorbeeld een, uh, wel eens een uur onder een boom kunt gaan zitten? Ja. Ja. ja, als je het leuk vindt kunnen we even naar dat plekje toe lopen waar ik vaak zit. Dat is goed. En uh, ja, dit, dit, ik ben hier heel vaak omdat het ook niet zo heel erg druk bezocht wordt, uh, deze kant. Uh, ik ben hier vaak uh, gewoon uh, uh, alleen. <laughs> Ja, nou, dat plekje zijn we wel benieuwd. Hè? Dat ja, komt regelmatig ja. in het boek voor. Ja, want het ligt op, het, op, de, op de route van de reeën, toch, Aaldrik? Ja, ja. ja die, die zou over jouw schoot lopen als, als, die, nou ja, als je daar niet toevallig zou zitten. Hè? <laughs> nee, dat plekje heb ik vaker gedacht. Dat wil ik graag zien. We zijn even gaan stoppen hierbij. bij ja. een dode ja, boom. Ja, een dode boom. Nou, want het, Doe, wat is het? Uh, ja, het is oude grove den. Oude den, ja. Ja. Ja. Nou, wat, wat ik Een van de dingen waar ik in geïnteresseerd ben... is van wat uh, zwarte spechten uh, nou uit die dode bomen peuteren. En, um, nou, dat doen ze onder meer. Hè. Ze zijn op, op zoek naar keverlarven, zoals bijvoorbeeld schorskevers. Maar hier aan de andere kant van deze boom zit een, een vrij grote gat. En dat is wel heel interessant. Dat kun je hier mooi zien. Kijk, wat ze hier eigenlijk doen is dat, dat, uh, dat, dat, is eigenlijk dat ze waarschijnlijk op zoek zijn naar uh, nesten van mieren die binnen in die bomen zitten. Ja, want ik wijst nu op een gat van nou zeker 20, 50 centimeter diameter. Ja, ja. Is, dat, is dit uitgehakt door de zwarte specht? Gewoon vlak boven de grond, hè? Ja. Vlak boven de grond, hè, die, die mierennesten die zitten dan onder in zo'n verrotte boomstam. Eh, maken eigenlijk gebruik van die, van die kamers die hierin ontstaan door het, het verrotten van het hout. Ja, en daar, daar zitten dan mierennesten in. En vooral in de winter hakken ze die uit omdat dat een, een hele goede voedselbron is. En uh, ja, je moet, uh, kever, moet je voor, kever voor kever larven uit te hakken En dat zijn deze gaatjes die je ziet. Hè? Die dat zijn gaatjes van uh, nou, ja. een paar millimeter, vijf, zes, zeven. 5, zes, ja, zoiets. Ja. Maar ja, die mierennesten zijn natuurlijk veel groter en die mieren kunnen ze gewoon oplekken. Het is een diep gat, hè? je hand verdwijnt er gewoon helemaal ja, in. Ja, het is echt uh, enorm. Het is de helft van de boom. En dan zie je ook gewoon dat ze echt tot op het kernhout moeten komen. En ja, dat vind ik interessant om, om, om te onderzoeken. Ja, op die manier probeer je zo'n raadsel een beetje te ontrafelen. ik ben er nog lang niet helemaal uit over hoe het precies zit. En wat doe je nou, dan met die wetenschap als je weet wat die ja. zwarte specht eet? Ja, eigenlijk niks. Ik schrijf er weer een stukje over. <laughs> <En> dan, <laughs> hey, ik bedoel, ik ja, als het echt een heel leuk onderzoekje is... dan kan je er nog een keer wat over publiceren in Limosa of zo bijvoorbeeld. Een uh, uh, gespecialiseerd tijdschrift ja, precies, uh, over vogels. Ja, precies. Over vogels. Maar eigenlijk, dat is, dit, dit is meer voor mijn blog of voor, uh, uh, nou ja, voor mijn boek, uh, dagboek wat ik schreef. Ja. Ik vind het gewoon leuk om, uh, om ergens mee bezig te zijn. Hé, hey, wat roffelt hier nou? Is dat uh, toevallig die zwarte specht of niet? Nee, dit is grote bonte. Oh, dat, dat is een grote bonte? Ja, ja, ja, die zijn wat korter en die zwarte specht draagt heel ver en is heel hard. Het ziet eruit dat die boom uh, straks omgaat. Uh... Ja, dat duurt ook niet zo nou. lang meer. Dankzij de, dankzij kan een de specht. zwarte specht een boom uh, omveer nou, uh, ja, krijgen? Ik denk dat dat, dat het nu niet zo lang meer duurt. Nee, Even nee. tegenaan duwen en dan uh, liggen je ja, om. Ja, precies. Ja, ja leuk. Ja. ja. Hier ook al. Ja. ja. Aldrik ik kan jou dezelfde vraag als de net aan Barbara in Groningen op de klei. Kun jij nu eens even voorstellen dat Barbara hier niet bij is? Hoe zou je dan dit moment beschrijven in jouw Natuurdagboek <laughs> ja. aan haar? Ja. Nou, Ik zou hier weer beschrijven dat ik uh, heb gekeken naar van, van, uh, of, ik, of ik mieren kan vinden uh, wat ze hebben gegeten. Ik zou iets beschrijven over de vogelgeluiden die ik dan voor het eerst weer, uh, weer zou horen. Hè. Dus de, de nieuwe soorten die erbij zouden zijn gekomen... Ik denk ook dat ik iets over het, over het weer zou schrijven, van hé, hey, vanochtend nog helder, maar dat het steeds meer zou gaan betrekken. En uh, ja, ik probeer ook altijd wel iets van, van uh, ja, andere dingen die je met andere zintuigen waarneemt om dat, uh, om dat te beschrijven. Ook eens uh, bijvoorbeeld uh, te ruiken van in een bepaald bosgebied, dat ik dacht van hey, dat ruikt gewoon bijna naar Scandinavië, weet je wel. Dus dat je uh, eigenlijk, nog, eigenlijk maar heel weinig, eigenlijk doen we alles met onze oren en met ons, uh, met ons gezichtsvermogen. Maar dat je dus ook nog veel, met je, veel meer met geur kan, kan doen. Dus dat, uh, dat soort dingen zou ik dan uh, overschrijven, denk ik. Maar ik merk wel dat ik geen bosmens ben. Ik bedoel, na een tijdje denk ik, zo jongens, en nou al die bomen even aan de kant. Ik wil een uitzicht wil ik, hebben. Ja. Oh ja? <laughs> nou, wil ik, nou wil ik aan de rand, een rand van het bos, bijvoorbeeld, vind ik heel mooi. Maar een bos zonder heideveld, daar word ik ook een beetje klaustrofobisch van na een tijdje. <laughs> Alleen maar bos, dat, dat wordt ten duur te gordig, ja. ja. ja. Ja, onbegrijpelijk, hè? <laughs> ik weet nog dat ik met mijn vrouw op de Noorse hoogvlakte liep. En dat ik op een gegeven moment, na twee dagen, uh, echt zo, zo uh, zat was... Van dat ik geen boom meer zag. Dat de eerste, de boom, die heb ik gewoon letterlijk omarmd. Zo, ja. <laughs> zo hè, weer een boom, ja. ja. ja, ja, ja, ja. Hé, hey, is een stukje heide in het ja. bos. Ja. Zo, gaan ja, lopen Iets omhoog, ja. een metertje of anderhalf. Dit is jouw. Dit is, jouw, uh, dit jouw is mijn boom. zetel, ja. Je kan, je kan de, de, mijn benen kan je zien, zeg maar. We hebben wel plassen voor ja, precies. Dus ik leg mijn matje hier dan neer. En uh, hier zit ik dan zo. En uh, ja, dan gebeurt er van alles. Ja? Wat gebeurt er dan? Nou ja, uh, dus hier um, lopen, lopen de reën wel eens langs. En dus dan, uh, of ik zie ze daar op het heidje uh, grazen. Er zijn altijd spechten hier uh, rondom me heen die uh, of aan het roepen zijn, of aan het hakken zijn, of ruzie aan het maken zijn. Ja, hier zit jij dan rustig, zoals je nu zit, ja. matje op de grond, een ja. uur lang, misschien ja. wel langer nog? Ja, soms, som, nou, meestal uh, zit ik hier uh, uh, ja, een uurtje anders. Op een gegeven moment word je ook koud natuurlijk en een kopje thee erbij. En, uh, ja, ja. En, uh, ja. Telefoon uit. Telefoon uit. Dat vind ik nog wel eens lastig, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik denk, oh, dat kan ik wel even twitteren. <laughs> maar eigenlijk is de kunst natuurlijk om even helemaal niks te doen. En hier gewoon uh, lekker te zitten en van het uitzicht te genieten. En van het gevoel, wat die Duitsers zo mooi wald noemen. En dat je het gevoel bent alleen te zijn in het bos. Dat, uh, ja, dat probeer ik hier dan uh, uh, op te roepen. Zag je hem ook zo zitten toen je zijn dagboeken las, Barbara? Tegen deze ook die plek zag er in mijn gedachten heel anders uit. Ik zit echt in de eer om dit te mogen zien. Ja, dus ja, dat is een ja, beetje een heilige, een heilige plek, ja, hè? He? Ja, ja, echt. Nou, ik heb een ongelooflijk pingponghoofd, om het zo maar te zeggen. Dus bij mij is altijd alles aan. En, en als ik hier zit, dan uh, kan ik gewoon even, uh, gaat het hoofd gewoon even uit. En dat is uh, af en toe wel heel plezierig. Meditatie. Ja, het ligt allemaal niet zo ver uit elkaar, hoor. Hè? Nee. Je hoofd is zo ontzettend vol. Je bent zo, kunt zo vol zijn van jezelf en je eigen dingen, je eigen wereld. En, en, en eigenlijk is dat niet zo heilzaam voor jezelf al, niet in de eerste plaats. Maar ook niet voor hoe wij omgaan met de natuur natuurlijk. Als we alles maar druk doen, bezig zijn om te zorgen dat het allemaal ingericht wordt zoals wij vinden dat het moet. Dan blijft er niet zoveel van over. Is dit dan waar, waar je het nu over hebt misschien een diepere laag in het boek? Ja, dat denk ik wel. Ik, ik, heb, ja, ja, ik ben, uh, zeg maar, uh, atheistisch opgegroeid, om het zo maar te zeggen. En Barbara heeft natuurlijk, uh, en die werkt als pastoraal werker. Ik heb wel eens gezegd, ja, de natuur is mijn kerk. Hè? Dus, dus, en, en feitelijk is dat ook niet, uh, uh, het gevoel is niet anders. En ja, ik denk dat dit echt wel de diepere laag in het boek is. Dat we dat hebben verkend, met, ook met z'n tweeën. Uh, wat de uh, natuur voor je doet, uh, of een troost kan bieden, of het zelfs uh, je genezing kan bevorderen. Uh, of je er blij van wordt of uh, niet blij van wordt. Ja, dat, dat zijn wel, uh, los van al die leuke waarnemingjes en al die mooie beschrijvingen die we geprobeerd hebben te doen. Is dat denk ik wel de, ja, een belangrijke ondertoon in het boek. Ja. Wat mij nou leuk lijkt, Barbara, is dat uh, ik een klein beetje opschrijft dat jij naast hem gaat zitten. Oh, dat wil ik wel hoor. Op zijn, op zijn heilige, <laughs> dat, bijzondere plek. Als dat mag. Uh, volgens mij heeft hij het matje al voor je klaargelegd. Ja, ja. ja mooi. Het ziet er gekrus uit met zijn schrijfjes. Ja, ik zal het niet zo. Uh, ja, um, ja. Armen om elkaar. Heen. Ah. Ja, en ja, eigenlijk is het helemaal niet zo'n bijzondere plek. Hè. Het is nog geen, geen 50 meter van het wandelpad af. Uh, maar toch, uh, ja, uh, zo'n zo eenvoudige uh, plek dicht bij huis, dat die zoveel betekenis kan krijgen, dat, ja, dat zou iedereen gunnen, denk ik. Ja. hoorde das Fischermittchen, een van de liederen van Frans Schubert... bewerkt en uitgevoerd door Uwe Grot op fluiten, Matteo Napoli op piano. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Na de eerste grote golf aan lentevlinders en trekvogels... als de koekoek, de boerenzwaluw en de geerzwaluw. Ja, ik heb hem nog niet gezien of gehoord, maar hij is toch wel al her en der gemeld... is de tijd aangebroken van de eerste libellen van het voorjaar. Door het warme weer zijn al verschillende soorten te zien. Zoals de vuurjuffer en ook de Noordse witsnuitlibel. Ook de beekrombouten, glassnijders, platbuiken en de smaragdlibellen zijn weer actief. De vuurjuffers waren dit jaar wat aan de late kant. Maar toen het warm werd, begonnen ze massaal uit te sluipen. Ze doen dan als het ware hun larvenjasje uit. Deze en andere eerstelingen hoort u op onze venolijn 035 6711 338. Marijna Jong uit Kuik aan de Maas. Al een weekje speur ik de lucht af. Al een weekje staan mijn oren op scherp. En vanmorgen gebeurde het. Ik hoorde het. Het gieren. Ik keek omhoog en dan zag ik ze. Twee prachtige giers waren. Ze zijn terug. Heerlijk. Leo van Riel. kapelle aan de IJssel. Naar het geel van het speenkruid kleuren de bermen van de paden in het scholle Nu wit door de bloemetjes van het daslook. Dit kruid... Ruikt naar uien. Kuiten uit Nieuwe. Ik hoor vanmorgen voor het eerst de koekoek. Hij is wel voilà laat dit jaar. Ina wij uit Halfweg. Ik ben vanmorgen naar Elswoud gegaan. Dat ligt tegen Harem en Overveen aan. Ik ben tegengekomen sterheersvinden. Dotterbloemen. Slanke sleutelbloem. Grote anemoon. Pinkstenbloem, Heel veel kiffiesbloemen. En een... Gewoon bosviooltje. Mevrouw Luiten uit Soetermeer. Ik maak me een beetje zorgen. Normaal komen er hier... zes tot zeven paar boerenzwaluwen aanvliegen. Dit jaar is er maar één aangekomen. Heeft dat soms te maken met het slechte weer in Spanje? Ron Hüttler uit Utrecht. De beuk in onze tuin begint zijn vele blaadjes te ontvouwen. En dat is ruim veertien dagen eerder dan we van hem gewend zijn. Rob de Brouwer in Nieuwvliet... In onze achtertuin voor de eerste keer de nachtegaal. Geweldig. Loes van der Poel, Huizen, zag vandaag dat de eerste jonge huismus uh, gevoeld werd. Paul Luif uit Dussum. Ik was afgelopen maandag heel vroeg aan het hardlopen met een prachtig opkomende zon. En wat zag ik tot mijn grote vreugde? De eerste bren in bloei. Frank Oosterhof op Zandplaat Regel. Een ruige dwergveermuis op trek kwam even rusten aan de watwachterswoning van Natuurmonumenten op Zandplaat Richel, midden op de Waddenzee. Inmiddels heeft hij zijn reis voortgezet. Dank u voor uw prachtige fenologische waarnemingen. Straks nog veel meer de Fenolijn 035 6711 338. In het Heilige Geesthofje in Den Haag staat de oudste bekende juttepeer van Nederland. Misschien heeft Baruch Spinoza, Nederlands filosoof... hier nog wel eens een peertje van gegeten, want hij woonde er vlakbij. Met hulp van spankabels blijft de inmiddels 370 jaar oude vruchtenboom overeind. Maar of dat voldoende blijkt, is de vraag. In de serie... Wat als bomen konden spreken, zoekt verslaggever Tal Sariet verhalen op... van de alleroudste, hoogste en dikste bomen van Nederland. Deze week is hij in dit hofje te gast bij Peter Schoonhoven. Ik sta in het oudste hofje van Den Haag, hier in het hartje van de stad. En middenin het Heilige Geesthofje staat de gecultiveerde perenboom... De Het boegbeeld van deze binnentuin is ontkiemd rond 1647. Dat is ongeveer zo'n 370 jaar geleden. En naast de minder bedeelden die profiteerden van de jaarlijkse vruchtenoogst, kunnen we met een beetje fantasie ons inbeelden dat ook niemand minder dan Baruch Spinoza hier een peertje komen oppeuzelen. Misschien wel Nederlands belangrijkste filosoof en politiek denker. Hij woonde hier om de hoek in de Haagse Jodenbuurt. Over de functie van het hofje en Spinoza spreek ik met bestuurslid Jansen Schoonhoven. Verbonden aan het Heilige Geestenhofje. En over de Juttepeer spreek ik met dendroloog Wim Brinkerink. En met u wil ik beginnen. Um, dendroloog Brinkerink, wat zien we? Nou, u ziet hier een hele oude peer, een zogenaamde Juttepeer. Uh, het is de oudste peer, bekend in Nederland. En, en hoe ziet de boom eruit? Nou, voor zo'n oude boom is het nog... Vrij behoorlijk, maar hij heeft wel behoorlijk wat schade ook. En je ziet ook dat hij met allerlei spankabels overeind gehouden wordt. Zorgelijk vind ik dat hij daar in het midden, dat daar zich water kan ophopen... en dat hij daardoor toch wel kan gaan rotten. En hoe ziet dat rossingsproces eruit? Hoe, hoe, wat zien we dan? Dan zie je dus dat, er, uh, dat het hout zacht wordt, vermold bijna. Nee, maar... daar ook. En daar zie je dus dat er ook vrij veel zwammen zitten. Kunnen we even kijken daar? Ja? Kijk, de zwammen die, die tasten, heel, die tasten over het algemeen het hout aan. Maar er zit wel verschil in de zwammen. Sommige zwammen die, die ruimen het oude, verrotte hout op. En sommige die tasten de bomen echt aan. En ik denk dat deze niet echt schadelijk nog zijn. Maar ik, ja. Dit voelt wel zacht hoor. Het voelt heel zacht hier. Ja. Want wat is er zo schadelijk aan staand water in een, in een stam? Ja dan, ja, dan komt er geen, geen zuurstof, dan ademt het niet meer, dan, dan verstikt dat hout. De hier. Ja, dus die binnenkant is niet cruciaal voor de boom zelf, maar wel voor zijn stabiliteit. Nou, die trekstangen, die houdt hem zo vast, houden hem bij elkaar en deze kabels ook. Dus hij kan nog best veel weg laten rotten. Die buitenkant, die is cruciaal. Want de sapstromen, die gaan via die schors van boven naar beneden... Dus boven haalt hij de CO2 uit de lucht, transporteert het naar beneden... en van onderuit via de wortels gaat het allemaal via die buitenkant gaat het omhoog. En de, als die buitenkant goed overeind blijft... en dat die sapstromen kunnen blijven lopen, dan gaat het best wel goed met hem. Bestuurslid Jansen Schoonhoven, wat is het Heilige Geesthofje? Het Heilige Geesthofje is een hofje wat gesticht is in 1616 omdat de heilige geestmeesters in die tijd zogenaamde kameren hadden... omdat ze niet alleen mensen turf gaven en brood... maar ze verhuurden dus ook kamers. En dat was een beetje onhandig, want die waren verspreid. Dus dan hebben ze gedacht, we maken er een complex van. En dat waren huizen waar mensen gratis konden wonen... en waar ze zelfs ook nog wel uitkeringen kregen. Dus dat was een soort van arme zorg. Deze boom is ontkiemd rond... 1647. Hoe zag het er hier toen uit? Die vier kwadranten zijn er altijd geweest. Met een patroon, in principe een kruis. Uh, die vier kwadranten die waren drie als moestuin. Ik denk dat er een uitbater was die hier de groente kweekte. en Die verkocht het in de stad, dus dat was niet voor de bewoners zelf. En je ziet het ook op een aquarel. Die zit in het archief van het Rijksmuseum. En zie je ook een man hier schoffelen. Nou, een man was toen geen bewoner hier. Dus dat moet een vakman zijn geweest. Het leukste is natuurlijk om onszelf uh, voor te houden... dat Spinoza hier in het hofje heeft rondgelopen. Misschien zelfs een peertje heeft gegeten. Is dat een reële gedachte of hele wilde fantasie? Kan je natuurlijk gewoon uh, redeneren en zeggen... als jij op nog geen 50 meter afstand van het hofje woont... en ik weet niet hoe druk het toen al was in de stad, maar ik vermoed het wel dan is het best wel aangenaam om even die poort binnen te lopen... en dat je dan ook gebruik maakt van de oase die deze hof is. En als iemand zo'n hele boom vol met peren plukt... en er komt een man langs die aan het nadenken is... dan geef je hem toch een peer. U zei, Spinoza liet zich inspireren door de natuur. Nou, ja, Hier staat een stukje prachtige natuur midden in het hofje. Nou ja, dat vind ik ook wel leuk, dat ontdekte ik nu... dat Spinoza, zijn vader en moeder die vluchtelingen waren... die hadden een handel in zuidvruchten. Dus hij is wel bekend met de natuur vanuit de zuidvruchten. Dan heb je hier die perenboom. En ik denk dat hij bezig was om de natuur te proberen te begrijpen. Misschien wel hier bij de Juttepeer. Heel goed mogelijk, als hij toen al zo groot was als nu. Die boom was al 35 jaar oud toen hij hier rondliep. Dan ben je best wel een aardige boom, toch? Dan ben je best wel een aardige boom, ja. Met peren? Ook met Ook. peren, ja. Want wanneer begint dat? Oh, dat begint al heel snel. Na zo'n jaar of tien begint het al. Hoe smaakt een Juteper? Niet heel zoet. Hij is heel, wel heel sappig en heel vochtig, heel nat. Wel lekker, toch? Ja. En, en de schil is vaak niet zo lekker. Die, die dan haal je er vaak wel even af. En in ieder geval zou zo'n boom theoretisch wel... Euh, nou ja, echt tussen de 70 en 100 kilo kunnen leveren per jaar. Ja. Is dat veel? Ja, ik vind dat wel veel, ja. Zeker. Wordt er wat mee gedaan? Ja, de, de binnenmoeder die, uh, legt ze neer in de poort. En alle bewoners mogen ervan pakken. Nou, dat is lekker. Een peertje van Spinoza... Daar zet Tal Sarit, verslaggever Tal, zijn tanden in, in die Peer van Spinoza. Hij was in Den Haag te gast bij Peter Schoonhoven, bij de oudste Juttepeer van Nederland. Kijken wij nog even hier naar buiten. Ik zag een, een Riet Gors daarnet. Oh, en u hoort wilde eenden. Die zijn toch gezellig aan het kwetteren, kwebbelen. En er zijn een paar nijlganzen die zitten zich te poetsen in het zonnetje dat nu een beetje doorbreekt. Ja, ik vertel het maar toch heel regelmatig komen hier nog mensen die langskomen hier bij stad en die zeggen, oh, het is echt zo. Je zit echt midden in de natuur. We dachten, je verzint van alles. Zoals theo komen vroeger op de motor tijdens toor de Frans Nee. Hoor, het is hier helemaal echt en daarom hebben we die buitenmicrofoon erbij staan. Om u te laten horen hoe het hier dan ook klinkt. Goed, we gaan zo direct luisteren naar Ster en Nieuws. En daarna zijn we terug met Jip Lauwe kooijmans van Vogelbescherming. Gaan we die vogels even van wat dichterbij bekijken? En ook praten over de wereldwijde bedreiging van vogels. Zo dus. Eerst Ster en Nieuws. Tot zo na. Achter. NPO Radio 1. Kwesties, kwesties. 7000 vrachtwagenchauffeurs komen we tekort. En jongeren hebben geen zin in dit zware, onregelmatige beroep. Kwesties reist af naar drukkersrestaurant Treurenburg in Hedel. En praat over een nieuw plan om duizenden gepensioneerde chauffeurs in te huren. Kwesties. En ophef over de Joodse synagoge in Deventer. Er komen eetentjes in als het aan de nieuwe eigenaar ligt. Moet de gemeente het Rijksmonument opkopen? Of moeten we vasthouden aan de scheiding van kerk en staat? Kwesties.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 Naar recht de wonderbaarlijke kunst van MC Escher. Nu in het Fries Museum. NPO Radio 1.